Welkom bij de nutteloze podcast van 1 Minuut. Vandaag een literaire special met een fragment uit een Nederlandstalig meesterwerk. In deze aflevering is dat Jommeke in Pimpeltjesland, door Jeff Nijs. Hallo Annemieke en Rozenmieke. Hoe gaat het met de tweedezelfde meisjes? Fijn, Filiberke. We hebben een nieuwe pop. Schoon, maar spijtig. Spijtig? Waarom? Een pop is toch niet echt? Ze schreeuwen niet echt, lopen niet echt, leven niet echt... Ja, dat zou natuurlijk veel plezieriger zijn, moesten ze echt leven. Zo'n echte kleine levende mensjes. Jammer, echte levende poppen zullen ze in de speelgoedfabrieken wel nooit kunnen uitvinden. Is een levende papegaai soms ook niet goed? Oh, Flip, lieve jongen, wat komt jij doen? Ik moet van jommeke vragen of je direct, dadelijk, aanstonds, op staande voet, zonder dralen wilt komen. Waarvoor? Is er wat gebeurd? Iets speciaal? Ja, hij heeft groot nieuws. Bedankt voor het luisteren en graag...